11 uur. Zit van der Linden met het NOS-journaal. De Amerikaanse en Britse politie hebben drie mensen aangehouden voor het hacken van Twitter. Half juli werden op profielen van bekende Twitteraars vage bitcoin-advertenties geplaatst. De accounts van oud-president Obama, Microsoft-oprichter Bill Gates, maar ook dat van Geert Wilders werden gehackt.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 De doodstraf voor de man die een aanslag pleegde bij de Marathon van Boston in 2013 is teruggedraaid in hoger beroep. Alle aanklachten tegen de tsjechisch amerikaanse dader zijn overeind gebleven, maar een lagere rechter moet nog een keer kijken welke straf hij moet krijgen. Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven en raakten meer dan 260 mensen gewond. Het weer nog, het is nog steeds rond de 30 graden. Vannacht valt lokaal een onweersbui. Morgenochtend nog een enkele bui. In het westen 24 tot 26 graden. In het binnenland eerst 30 graden, maar later koeler. Want smiddags is er weer meer kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Whoa!